Vanwege de nieuwe wet zijn in Rusland meerdere uitgaansgelegenheden voor LHBTI'ers gesloten. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht weer hevige bombardementen uitgevoerd op Ghan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël zitten er kopstukken van Hamas in de stad. Volgens Hamas zijn er in de Gazastrook bijna 200 mensen omgekomen sinds de oplaaiing gisteren van de gevechten. Ook in Gazastad zijn er gevechten en aan de grens tussen Israël en Libanon zijn er over en weer ook aanvallen. In Putten is vogelgriep vastgesteld. Bij het getroffen leg en het bedrijf worden alle ongeveer 110.000 kippen geruimd door de voedsel- en warenautoriteit. Het is de grootste uitbraak sinds er vorige maand een nieuwe golf begon. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Gelderland geldt nu een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. In die zone liggen nog 82 andere pluimveebedrijven.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 Hele goede morgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor en als opening hoor u onze herkennismelodie... Een opname 1928, dat was Louis David met Weet Je Nog Wel Oudje. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard, als u het programma gemist heeft... of u denkt van ik heb geen tijd om vandaag te luisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald... op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de eerste volgende formatie is Nieuw Voor. Dat is een Nederlandse popgroep die vooral bekendheid heeft genoten door Meisje... Ik ben een Zeeman. De popgroep stond uit Henry Wijmans, Koos van de Kimmenade. Harry van Lierop en Wim uh, Verberne, En deze laatste genoemde overleed in 2004. De popgroep werd in 1968 opgericht in Mierloop. En in 1971 had het voor een hit met Geef me 10 minuten. Andere top 40 hits waren Zomertijd, Wintertijd. Dat was 1973. Meisje, Ik Ben een Zeeman. Die hitte in 1980. En halverwege Amsterdam en Bremerhaven 1981. En in 2005 brachten ze ook de single Kan het zijn dat ik verliefd ben uit. En in 2009 werd de popgroep opgeheven. En die ene grote hit waardoor ze eigenlijk bekend is voor wie je vlies, dan uit de jaren 80, Maar we houden het op dat hij in 79 opgenomen is. U hoort ze nu nieuw voor met Meisje, ik ben een zeeman. Meisje, ik ben een zeeman. Een zeeman is heel Heen. Morgen dan gaat hij weer varen, zijn meisje is dan weer alleen. Hij droomt alle dagen en nachten, houdt zij het zonder mij uit. Maanden moet zij op me wachten, verdrietig staat hij voor zich uit. Bye. Dat is waar. Maar moest woeste was. Haar rode haat. Rozen op trouwdag, dat is mankeling. Toch mag je zo'n wachten.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 Die was tijdens de Tweede Wereldoorlog... dankzij van Tols verkapte verzeslied op de Grebbenbergen... van meet af aan bekend als een anti-Duits artiest. Gebruikmakend van zijn grote populariteit... zocht hij bij optreden zijn grenzen op... van wat de bezetter als toelaatbaar beschouwde. Dat hij die grenzen ook wel eens overschreed blijkt uit het feit dat hij zowel in 1941 als in 1943... Gedetineerd was in de Scheveningse strafgevangenis op beschuldiging van anti-Duitse provocatie. Daar werd hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartkwaal onthouden. En Teddy Schaak wist met Lister moeten bereiken dat ze haar vriend konden zoeken. En zij smokkelde de medicijnen naar binnen. Redden daarmee mogelijk zijn leven. Want zonder die medicijnen gaat het niet goed als je hartpatiënt bent. En uh, tijdens de Wereldoorlog, uh, tijdens de oorlog, verslechterde Derby's gezondheid. Luttelde de tijd nadat Teddy schaakte de liefdesrelatie met hem verbrak. Steve Derby op 58 jaar leeftijd aan een hartafval. En werd hij begraven op Oud Eik en Duinen. We hebben het over Willy Derby, hè? Wel bekend. Geboren op uh, 5 april was dat, hè. 1886 alweer een overleden daar Op 9 april 1944 was de Nederlandse zanger die bekendheid verwierf als Willy uh, Durby. En u hoort hem nu, Morgen gaat het beter. Een lied over de crisistijd in de jaren 30. Niet een mens hier op aard, die verleden werd gespaard. In de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fijn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 Graaf niet in je fabriek, ach dat helpt je toch niet Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen Morgen gaat het beter, beter, beter Morgen kijk je iedereen verglutter lachend aan Morgen gaat het beter, beter, beter Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan Morgen zijn de spoken van het heden, het weggevaar behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter, morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Easter. Dat is muziek van Robert Long. Met iedereen doet het wat. Ja, had u moeten luisteren. En daarvoor hoor u augustus laat het Breng eens een zonnetje. Want ja, de temperatuur. ik moet zeggen... Af en toe komt het zonnetje even door. Maar uh, ik moet zeggen, gisteren heb ik toch echt wel genoten van de zon. Mits je een dikke jas aan hebt en uit de wind bent. Want uh, ja... De winterse periodes komen eraan. Ik ben uh, afgelopen vrijdag flinke hagen op zo'n plekken in Nederland. En zelfs sneeuw wat bleef liggen. Dus de temperaturen gaan flink omlaag. Langzaam komt echt die winter voorbij. En ja, december, hè, dan mag het ook eigenlijk. Het is bijna december. Dus uh, ja, liever niet natuurlijk. Maar ja, dan kan je sneeuw verwachten. Meestal met kerst niet. Waarom weet ik niet. Maar met kerst geen sneeuw. Maar koude temperaturen zeker. Alleen, hè, zo koud als het vroeger was. Ja, zo koud wordt het in ieder geval niet meer. Gelukkig dan, hè. De volgende artiest is Arne Janssen, pseudoniem van uh, Alocius, Gertrudes, Gerdardus... roepnaam Alwies Janssen, geboren in Wieken op 26 april 1951... en overleden in Silvolde op 10 december 2007, was een Nederlands zanger. En werd geboren als de op één na jongste in een gezin met tien kinderen. Ja, in die tijd was dat normaal, hè, dat je tien kinderen had. En als negenjarig jongetje mocht hij aan de hand van de muziekuitgever Jaap de Kruijf... enkele Duitsstalige singles opnemen. Jansen trad op als uh, Alois Jansen en later Alois Johnson. En op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van de kapper. Maar hij bleef uh, tegelijkertijd bezig met een carrière in de muziek. Waarbij hij zich vooral op Duitsland richtte. En in het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidingsband Le Sigales. En dit leidde in 1972 tot het, het grootste hit uit zijn loopbaan: namelijk een meisje met rode haar. En die plaats stond 17 weken in de Nederlandse top 40 en 12 weken in de daverende 30. U hoort nu Arne Jansen met mooie meisjes.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 Wat was Riatje geschrokken En hoor ik nou wat in een donkere hoek Dan doe ik bijna één een...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 en overleden in Amsterdam op 29 juli 1988... was een Nederlandse acteur die zijn grootste bekendheid ontleende... aan zijn rol van uh, buurman Bordevol, ook wel boze buurman genoemd... in de tv-serie Ja, Zuster, Nee-serie... die zich afspeelde tussen 1966... In 1968 is het natuurlijk van uh, Annie M.G. Smit. We hebben het over Dirk. Nee, Dick Swinne. Niet Dirk, maar Dick Swinne. En hij schreef ook cabaretteksten. Onder meer de teksten voor uh, Wim Sonneveld heeft hij geschreven. En hij heeft een liedje gemaakt. Ik heb gezocht en ik vond hem. Geld, alles kan je doen met geld. Luistert u maar. Wat kun je doen met geld? Een diamanten speld. Of 60 paraplu's van zijn. Allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan. Geld, geld, geld, en als ik het heb, dat geld, Dan zeg ik, hoeveel kost die auto? Tien mil, wat een koopje zeg. Nee, hij hoeft niet worden ingepakt. Ik rijd er meteen mee weg.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 Dan zeg ik Hoeveel kost die raceboot Twintig mil Wat een schijntje zegt Nee, daar hoeft geen papiertje om Ik scheur er Subit mee weg Naar de riviera Naar de riviera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 naar die fijne hippe riviera, na die mooie blauwe, zonnige riviera. zie je even vast en dat was ook niet helemaal, maar jaren 70, jaren 80 waren het in het midden. En de volgende artiest, die heeft een heleboel muziek gemaakt. Had ook een heleboel synonymen uh, op televisie. Onder andere Prater uh, Fanaticus. En uh, ja, hij heeft een heleboel liedjes gemaakt. Ik heb het over niemand minder dan Wim Zonneveld. Eerste grote in 1965 was Prater uh, Fanaticus. En daar uh, ook nog t Tango. Heeft u ook regelmatig dit programma gehoord. Uh, de kat van de Ome Willem. Mooi Amsterdam in een rijtuigje. En natuurlijk die hele grote hitte tegen 1974 en het dorp. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Een vrolijke plaat. Hier is Wim veld met Op de Step. Op de step, op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien. Waar rijd ik nou naartoe? Naar Permerent misschien. Ik weet alleen niet. Zag ik die pastoor, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmerend? Ja, zeker wel, zie de pastoor, je gaat recht uit en alsmaar door. Kijk, zie je die kapel, die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend.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 Met het tototje, met het tototje Gebeurde hier midden in de stad Met het dooddoetje, to met het dooddoetje, to met het tototje En ik zei nog laat, we even, wachten, we kunnen er dus zo niet door Maar hij zei, heet die bus die stopt wel? Rechts verkeer gaat voor Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje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 hij reed niet zoals een echte auto meestertijds wel doet. Er was iets met de lagers en de kleppen en het stuur. En hij reed 1 op 7, dat was wel een beetje duur. Je kon hem ook niet starten, maar dat gaf beslist geen zier. Wij duurden met z'n tweeën voor hij liep een goed kwartier. En als je op de klaksom drukte, ging de wijzer uit.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 We vullen hier midden in de stad Met de to toto'sje Met de to toto'sje Met de to toto'sje En ik zei nog laat we even wachten We kunnen er zo niet door Maar hij zei, 'Hé, hey, die bus die stopt wel Rechts verkeerde voor'. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje Van het to toto'sje Van de to toto'sje en de lampen en de bumper en de het stuur. Het is te kort voor 7,50. Niemand? Nou, vijf 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ja, vrolijke plaat van uh, de Tri-Jackets. Met het autootje, maar ze ook meerdere versies van gemaakt. En daarvoor nou, hoor u Wim Sonneveld met Op de Step. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma in de middag herhaald. En uiteraard ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zo meteen heel veel plezier met CFM Jazz. Ik bedank nog even Koordraaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Adele, Maria Hamed. Beter bekend als Adèle Bloemendaal. U hoort er nu met, uh, samen met Piet en Leen met uh, Het zal je kind maar wezen. Ik wens u nog een hele fijne zondag en ik zeg tot ziens.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 en in de ether op 106.9. Straks meer. VM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.